Door het noodweer zal opnieuw erg veel regen vallen... waardoor nieuwe overstromingen kunnen ontstaan. Verschillende reisorganisaties hebben gisteren al... ongeveer 2000 Nederlandse toeristen teruggehaald uit Egypte. Ze keerden terug met extra vluchten uit Egyptische badplaatsen. Vanochtend zullen er 2700 mensen zijn teruggekeerd. En verwacht wordt dat de hele operatie woensdagochtend is afgerond... met de repatriëring van 4200 toeristen. Op de vliegvelden in de badplaatsen doen zich nauwelijks problemen voor met het vliegverkeer. Dat is wel het geval in de hoofdstad Cairo, waar chaos heerst op het grootste vliegveld.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 Sinds 1960 woonde Eckner in de VS, waar hij zes jaar later de Amerikaanse nationaliteit kreeg. Hij stierf vorige week op 88-jarige leeftijd in zijn woonplaats in de staat Washington. Het weer, het is bewolkt en vannacht vriest het licht. Overdag veel bewolking en droog, het wordt 2 tot 4 graden. In de loop van de middag en avond wat regen met in het oosten kans op IJssel. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codé. Ja, een hele goede nacht. Uh, vannacht gaan we het hebben over nou, misschien wel een, een keuze... die uh, u misschien u al gemaakt heeft. Of vroeg of laat nog zo moeten maken. Misschien krijg ik er zelf later ook nog mee te maken. En de komende twee uur hoop ik door alle uh, belletjes misschien daar wel een beetje een antwoord op te krijgen. Want de vraag vannacht is je ouders in huis nemen als ze op leeftijd komen. Dat is nogal niet wat. Maar is dat nou een morele plicht of niet? Want met de vergrijzingsgolven in het vooruitzicht kan het een prangende kwestie worden. Want de oudere zorg die staat in een slecht daglicht. En straks hoort u een gesprek met filosoof Jan Vorstenbos. En ook is er deze nacht muziek van de Amerikaanse zangeres... die in 1979 wereldberoemd wordt met streetlife. Randy Crawford. So Same Old Story, The Same Old Song, Rennie Crawford uit 1980. Je ouders in huis nemen als ze op leeftijd komen. Is dat een morele plicht of niet? In het radioprogramma Dit is de Dag... gingen Thijs van der Brinken en Elsbeth Gutteke in gesprek... met filosoof Jan Vorstenbosch.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 Je moeder. Ja. Dus dat is een beetje de manier om de de verdeling tussen tussen overheid, eh, organisaties en en de directe familieleden om die een beetje te, te herzien. Bemoeien met je eigen zeggen veel mensen dan als als ik ze daarop aan zou spreken vermoed ik.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 Dus er ja. is nooit waarschijnlijk een regel geweest dat je ouders... Of een nee, wet, dat je nee ouders maar wel een conventie van vanzelfsprekendheid. En moraal leeft heel erg ook bij sociale druk. Nee, met maar dus, dan zou het uh, hooguit zijn dat mensen zeggen... De, de schande van spraken als je het niet deed. Ja, precies, ja. Maar ja, goed, dat is wel het een belangrijke... Opgepakt, motiverende ja. kracht natuurlijk, als jij erop aangekeken wordt. Maar ik denk dat het ook vroeger zo was... en dat heeft natuurlijk ook met die individualisering te maken... dat, dat tegenwoordig hebben de meeste mensen... en zeker, uh, ja, ik behoor dan alweer tot een iets andere generaties... maar tussen de dertig en de vijftig hebben we natuurlijk een enorme agenda... He, dus er uh, moet van alles gebeuren. Bent en dan... u al ouder dan 50? Hmm? Ja, ik... ja, dankjewel. Voor sommige gasten wel. Ik, ik, ik zit ah. niet zo heel ver <laughs> af omdat ik mijn kinderen al moet gaan bestoken bij dit soort argumenten. Ja, okay. <laughs>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 Nou, zit zeker als ik mijn vader reken, die uh, wil uh, tot het einde toe uh, op zichzelf blijven wonen. Maar die Altijd wil ook even niet. Ja.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 Nog wel iets tussenin toch, dat je gewoon als kinderen... zegt jongens, wij verdelen die zorg een beetje. bezoekregeling of dat je afspreekt van jongens, wie neemt welk deel van het leven... wie ondersteunt in gezondheid of dat soort dingen. Wie helpt vader of moeder? Dat Nogmaals, dat gebeurt natuurlijk ook op grote schalen. Die cijfers die liegen er niet om. Maar je ziet ook wel van dat er natuurlijk allerlei andere processen zijn... die automatisch tot een verdeling leiden die enigszins onrechtvaardig is. Het is bijna bijvoorbeeld altijd de oudste dochter die zegt. Ja, ja. En nooit on, on, on, on, de, de zoon. Onze, onze tijd is bijna op. Ik vind dat we even de naam en de, de titel van het proefschrift moeten ja. noemen. Wilt u dat doen? Ja, het, het proefschrift is van Maya Stuijberg, Het is gisteren verdedigd in Utrecht. En het heet Filial Obligations Today in het Engels. En dat betekent de verplichtingen tussen uh, kinderen en ouders vandaag de dag. Ja, en heeft u daar een ervaring mee, deze situatie, ouders in huis nemen? Of heeft u dat in het verleden, heeft u daar ervaring mee gehad? Of ja, gewoon de vraag die ik u wil stellen, daar kijk ik heel erg naar uit. Ik ben ook heel benieuwd hoe u daarover denkt. Zou u uw ouders in huis willen nemen? Of anders gezegd, wilt u bij uw kinderen wonen? U kunt bellen 0800-1121, dat is 0800-1121. I can be Cause I'm allergic to tragedy The doctor said something's wrong with me seriously so, so baby maybe maybe don't, don't say, no. say no come on and just say yes you know it's time to keep it simple let's take a chance and, and hope, hope for the best. best life is short so make you what you want De nieuwe single van Ricky Martin in de Nacht op een samen met Josh Stone. You're the best thing about me is you. We praten vannacht over uh, ja, de zorg opnemen van, van ouders als ze hulpbehoevend zijn. Zou u uw ouders in huis willen nemen of wilt u bij uw kinderen wonen? En ik ga dat vragen aan Marike. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, mijn ervaring van vroeger was, daar wil ik het even over hebben, in Brabant. Yeah. Dat uh, meestal mensen hadden natuurlijk boerderijden dat um, de kinderen hun ouders gewoon in huis lieten. Dus de kinderen trokken of bij de ouders in... of de ouders bij de kinderen en er werd een stuk aan het huis verbouwd. Mm -hmm. En dan uh, konden de ouders daar gewoon blijven wonen... tot, tot een eind van hun leven. Oké, okay, en uh, er werd ook echt gewoon gezorgd voor de, voor de ouderen? Dat, dat ja, een en gegeven... niet... Uh, en, ik, ik hoor een echo bij het leven, maar goed. En um, dan, uh, dat was niet uit schuldgevoel... Van uh, de ouders hebben ze veel voor de kinderen gedaan, dus wij moeten iets terug doen. Dat was gewoon normaal. Zoals in heel veel cultuur, in Turkije en Marokko, is dat heel gewoon. Ja. Dat, uh, dat mensen gewoon ouders in huis nemen en dat ze respect hebben voor, voor oudere mensen en zeggen: we, hebben, we kunnen heel veel van ze leren. Zeker. Want uh, Marieke, heb jij zelf ook dan uh, met, met je ouders lange tijd in huis gewoond? Ja, mijn vader is vroegtijdig overleden. Maar mijn moeder, die, uh, die heeft uh, zoveel mogelijk bij, uh, uh, zeg maar bij, bij mijn familie gewoond. Oké. Okay. En, en die werd opgevangen dan bij die zus, dan bij die broer. En ze werd zoveel. Ze begon te dementeren. Dus uh, ja, op een gegeven moment dan, dan kon het gewoon niet meer. Maar dan werd ze nog elk weekend opgehaald. En uh, ja, ze was ontzettend veel door de familie opgevangen. Ja, want want je zei van, uh, dat kwam veel voor. Maar uh, over welke tijd praat je dan? Waar, waar... Nou, ik heb het over uh, de vijftig jaar, 60 jaar, uh, bijna tot begin zeventig. Precies. En, en maak je het nu nog mee in Brabant dan? Wat, je, wat, wat zijn uh, jouw ja, ervaringen Ja, Ik ben nu? er nu uit. Ik woon nu, nu uh, in uh, ben Brabant uit, maar ik weet als ik mijn familie spreek, dat nog behoorlijk veel um, kinderen, ouders gewoon uh, in huis houden. En um, of de kinderen nemen de boerderij over en dan blijven de ouders daar wonen. En dan wordt de boerderij verbouwd in twee gedeeltes of andersom. Ja. En, en ik en... vind dat zo logisch. Want ik, ik, uh, niet, uh, ik, wat ik in deze tijd vreselijk vind is dat mensen die ouder worden... Als mensen al een beetje beginnen te cirkelen dan zijn ze nog vijf, pas 65... Dan begint het al, moet je niet naar een aanleunwoning. Ja, precies. Dan worden de beslissingen gemaakt. Of, uh, ja, ja. En, en dan worden ze er bijna naartoe gedwongen. En, of, uh, en, of naar een verpleeghuis of naar een bejaardenhuis. En ik vind het verschrikkelijk dat, dat oudere mensen... en de meest ouderen die weten niet beter. Dus die vinden het maar heel gewoon. En ik, ik heb uh, in de zorg gewerkt, of in de verpleging... en dan zie je gewoon mensen daar zo ontietelijk wegkwijnen... Die horen daar gewoon niet thuis. Ik vind dat, uh, dat eigenlijk Nederland uh, zo moet bouwen... dat ouderen en jongeren door elkaar wonen. En dat ze zoveel mogelijk met elkaar uh, op kunnen trekken. En uh, van mijn pad zet je een, ja, gewoon een bejaardenhuis... naast huizen met jongeren en uh, huizen met kinderen... dat allemaal door elkaar wonen. Ik vind dat een, een heel mooi, een mooi, mooi ideaal. Een, ja, mooi, een mooi startpunt een in ieder Die geval. Ja, dat droom ik al continu van. En dan denk ik, ik vind het echt wat. Precies. Uh, in andere vergeleken met andere culturen wat Nederland met hun ouderen doet. Ja. Ik ga kijken of dat ook leeft bij andere mensen, deze droom... om ouderen en jongeren door elkaar te laten leven. Ja, Ik wil je bedanken dat, voor je dat reactie, is Marike. Ding. Ouderen kunnen van jongeren leren en jongeren van ouderen. Zo is dat. Dus. Dank je wel voor je reactie. Hey, goede uitzending, hè? Dankjewel, je wel, Ik ga naar Henk. Ja, goeiemorgen. Ja, nee, dat is eigenlijk een cultuur in de hele Afrikaanse wereld, is dat. Wij, kijk, wij in de westerse wereld we hebben ze allemaal vertekeringen, kunnen makkelijk onze verzorging laten betalen. Maar in de derde in wereld en die andere arme landen die er zijn, dan wordt het krijgen van kinderen zoveel mogelijk uh, uh, aangemoedigd in een gezin, zodat er altijd als uh, een van de kinderen nog levend is, ten tijde dat de ouders hulp nodig hebben. Ja. Dat, ja. dat was een verzekering. Dat, dat was het ja, precies. Maar dat was echt een, een cultuurgoed. Dat, dat, gewoon, dat was gewoon zo. Iedereen ja. wist dat het bij elkaar was. Maar in Nederland ja. is dat natuurlijk heel anders. Ja, maar, maar ik merk ook, en ik heb in Zuid-Afrika gewoond... ik merk ook dat onder de blanke bevolking tegenwoordig... omdat er zoveel armoede is onder de bevolking... dat de blanke bevolking dat ook aan het doen is... die zijn nu ook op een, een, een meestal grote... Uh, Tuinen, dat er huizen worden bijgebouwd... en dat er dan zo'n ouder of ouders bij hun inwoner... en dat wordt steeds meer gedaan. Daar wordt het ook meer een cultuur... onder de mensen die het ook wel goed hebben. Precies, ja, je bedoelt nu Afrika, hè? Dat je dat daar nu ja, ziet... Ja, Zuid-Afrika heb ik het daar ja. al over. Ja. Ja. En... En, en, en voor de rest is het gewoon... Uh, uh, kijk, ik zelf, ik zal u vertellen... Uh, uh, 19, 19 of 20 januari... raakte ik vier dagen in coma... Ja. Mijn kinderen werden geroepen s'nachts om te zeggen dat het over was. En uh, twee dagen later liep ik gewoon rond. So. En dus je bent niet altijd gezond. En ik ben alleen gestaan. En dan heb je in, in zulke gevallen heb je toch hulp nodig... Dat kan, kan je niet alleen thuis wezen. Precies, maar op zo'n op zo moment ben je natuurlijk heel afhankelijk ook van de kinderen. En ook vooral natuurlijk een, een bepaalde diagnose die dan al gesteld wordt. Ja, Want er ja. kan ook gezegd worden: Nou, uh, laten we maar naar een aanleunwoning gaan. Of in ieder geval uh, naar een verzorgingshuis. Of laten we maar iemand op een wachtlijst zetten. Ja, maar nee, maar, maar mijn, dochter, mijn dochter heeft al gezegd tegen mij: maar wat er ook gebeurt in ons leven. Jij gaat niet naar een verzorgingshuis. Als je het alleen thuis niet meer kan redden, dan kom je bij ons wonen. Oké, okay, dat, dat, is, dat is echt dat, dat is besproken, Henk. Dat wil ik dan wel. Mm -hmm. Maar dan moet je wel dan een aparte kamer hebben van het huis hebben. Precies. Maar, maar ik weet ik heb, ik heb eerder bij ze gewoond... en is het niet altijd even makkelijk. Nee, want wat, wat waren dan de, de, de nadelen? Wat, wat merk je waarvan je dacht van... Ja, nou, dit het is, is verschillen niet... van karakters, hè. Bijvoorbeeld, uh, kijk naar mijn dochter kan ik 100% opschieten. En mijn, en mijn schoonzoon is ook een hele goede jongen. Maar om samen te zijn met hem is wat anders. Ja, je moet ook een stukje privacy inleveren op zo'n moment. Ja, je moet echt... Je, het kan wel... Maar dan moet je wel apart wezen. Ja. En in de andere landen waar ik het net over had... daar is het gedeelte van de cultuur... dat mensen zoveel kinderen krijgen... En daarom is er ook zo'n grote wereldbevolking... en een explosie daarvan. Mensen zorgen gewoon dat ze genoeg kinderen hebben... om later voor hun te zorgen als ze oud zijn. Ja. En als ze daarna nou eens een keer in de wereld naar kijken... dan worden er misschien wat minder kinderen geboren. Dus jij, jij zegt wel... die mensen, kijk, als die mensen het beter krijgen later... dat ze ook op hun oudere leeftijd beter verzorgd kunnen worden... En dan, dan zou dan zo'n zo explosie zoals we die nu hebben tegenwoordig niet bestaan. Nee. Maar jij zegt dan nee. eigenlijk ook van, we moeten Afrika als voorbeeld nemen. Wat zegt u? We moeten Afrika eigenlijk als voorbeeld nemen, Zuid-Afrika. Dat voorbeeld wat u schetst. Ja, ja daar, beginnen, daar beginnen mensen, beginnen dat allemaal al te doen. om te zorgen dat de ouders niet in een verzorgingshuis komen. Ik ben heel benieuwd hoe andere mensen daarover denken. Henk, ik wil je bedanken voor je, voor je reactie. Ja, En een goede okay. nacht ja. nog. U kunt uh, mede naar nacht.to.nl als u niet de gelegenheid heeft om te bellen. Maar u kunt natuurlijk ook de telefoon pakken als u dat, uh, dat wel kan, als u wel in die gelegenheid bent. Het telefoonnummer is 0800-1121. Het welbekende telefoonnummer 0800-1121. Hoe denkt u erover? Uh, zou u uw ouders in huis willen nemen? Of anders gezegd, ja, wilt u misschien later bij uw kinderen gaan wonen? Zoals Henk net zei, dat is al een beetje besproken. En als, als het moment daar is, dan kan dat. En dan gaat uh, Henk bij een van zijn kinderen wonen. 0800-1121. Het was 1995 dat dit liedje uitkwam van de Cornels. 74 75 in de nacht op één. Waar we vannacht praten over uh, ja, de zorg van ouders op je nemen. En daarbij zijn nogal heel wat keuzes uh, die gemaakt moeten gaan worden. En ik ga daarover verder praten met uh, Arnemiek. Goedendag. Ja, goeiedag. Uh, ik kom zelf uit Limburg en ik ken dat uh, patroon wat ik uh, door een vorige spreekster hoorde van dat het normaal is in Limburg dat je je um, familie uh, of je ouders uh, in huis neemt. Maar dat betekent ook een verstoring van je eigen gezinsleven. Ja. En ik denk dat het misschien in plattelandsomstandigheden nog wel toepasbaar is, maar niet meer uh, in een samenleving waarin zowel uh, mannen als vrouwen... Uh, als ze een gezin hebben, beide werken en een heel veel actiever uh, leven hebben en ook vaak uh, een aantal keren uh, van woonplaats verwisselen. En ik heb een voorbeeld uh, van nabij meegemaakt, waar ik zelf eigenlijk ook op ingetekend had. Uh, in uh, Culemborg is uh, een wijk ontstaan met ja. verschillende hoven, uh, waarbij een van de uh, hoven bestemd werd voor uh, wonen voor mensen in de derde levensfase. En die is zodanig opgezet dat er ook interactie is met al die andere woonhoven. En in dat uh, complex, dat kwartel heet, uh, is een gemeenschappelijke binnentuin. Dat is een aparte woning, uh, een ruimte waar uh, familieleden van de daar wonende... Oudere echtparen of alleenstaanden... ...kunnen verblijven in de situatie dat het noodzakelijk is. Er, zijn, uh, er is een gemeenschappelijke bibliotheek... ...en door die interactie met die woonwijken... ...waar gezinnen wonen met jonge kinderen of uh, alleenstaanden... Uh, ...er is ook een, een, een ecologische... Uh, uh, uh, gebied waar een, een boerderij is, waar ecologisch groente verbouwd wordt, waar heel veel ontmoetingsmogelijkheden zijn. Ja. En ik vind dat, het, het lijkt een beetje een dorpse situatie, maar het biedt hoge kwaliteit van leven. Het biedt interactie tussen jongeren en ouderen. Precies, maar Annemiek, wat ik me dan afvraag... stel dat je daar woont, uh, in, in, in, dat, in, in die ik wijk... Ik had erop ingetekend en ik dacht nu, toen dat ik nog te jong was... om tussen ouderen te wonen. Ik heb er nu spijt van dat ik het niet gedaan heb. Omdat ik gemerkt heb dat, dat uh, de manier waarop het zich ontwikkeld heeft... dat het niet een, een, een soort reservaat blijft van alleen maar ouderen... maar dat er juist die interactie is omdat die wijk zo dynamisch is... Uh, ...waardoor je uh, voldoende allerlei leeftijden met elkaar in contact komen. Ja. En het ligt, het is, die wijk is, in, is vlakbij het station Culemborg, Precies. even langs meer. Het is gezamenlijk, het is dus echt tot ontwikkeling gebracht door de bewoners daar. Die hebben een organisatie gevormd, die zijn dus buiten projectbureaus uh, uh, om, uh, uh, uh, om, hebben ze hun eigen... Idealen gemeenschappelijk besproken. Ik mm -hmm. heb ook aan zo'n groep deelgenomen. Ja. En... Um, ...natuurlijk moet je allerlei... Uh, uh, ...verschillende... ...verwachtingspatronen... ...moet je bespreekbaar maken. Maar de manier waarop dat begeleid is... ...heeft echt geleid tot een wijk... ...waarvan ik denk van, hé... Hey, lijkt dus een, een beetje ja. op wat je vroeger in die dorpen had... Uh, dus ...met sociale controle... Uh, ...met uh, ook privacy... ...en... Nu is, er kwamen mensen uit, uit allerlei delen van Nederland. Zijn daar samengekomen. Precies. Maar wat ik, wat ik me dan afvraag. Je, je kan daar dus wonen. Je kan daarvoor intekenen. Ja. Stel, je wordt, wordt gezegd, je mag hier gaan wonen. Uh, op het moment dat het dan echt nodig is, begrijp ik. Dan kan een familie er dus bij gaan ja. wonen. Of bepaalde familieleden. Ja, jij gaat dus niet naar de familie. Maar de familie kan bij jou in de buurt komen. En mijn, mijn dochter heeft mij in de tijd... Die is in die wijk gaan wonen. Die heeft mij in de tijd daar op gewezen. Maar toen was ik nog... Ik, ik was nog geen 65. En ik voelde mezelf nog... zo Jong. Men, maar inmiddels heb ik ook uh, zo mijn betekenis gekregen. En dan vraag ik me af: kan ik nog in, alleen blijven wonen in mijn eensgezinswoning? Waar mijn kinderen opgegroeid zijn, met een grote tuin eromheen. Red ik dan nog wel? Dat kan wel. Op dit moment draait er een documentaire in Nederland. Die is gemaakt door het Echt Pallataster. En die hebben hun ouders, hoogbejaard bij de kunstenaar, gevolgd in dat proces van lichamelijke aftakeling en toch. Bijeen blijven waarbij een van de partners, uh, toevallig is dat een, een, een familielid van uh, de familie van die in de vorig programma aan de orde kwam. Maar ik, ik heb dus die documentaire bekeken. Die mensen blijven in een woning wonen. Het gaat allemaal trager, ze hebben ernstige lichamelijke gebreken. Maar waren in staat om mensen in te huren naast de familie. Om te om, verzorgen. Om te verzorgen. Maar ja. dat, dat is alleen maar voorbehouden aan mensen... die over de voldoende middelen en een, een vriendenkring beschikken... die dat mogelijk maakt. Exist. En dat is niet ja. altijd te organiseren. Ja. Maar zoals dat gedaan is, vind ik in die wijken even langs meer... en er zijn meer van dergelijke woongroepen... dan behoud je de totale zeggingskracht over je eigen manier van leven. Je hebt steun aan elkaar... En er zijn voorzieningen nabij. Je hebt, uh, je hebt, er is een plek gekozen die dicht ligt bij openbaar vervoer. Dus je ja, kunt je het is, het, is, het is de ideale plek als ik zo, Annemiek. Maar, maar, maar dat, is, dat is door mensen zelf ontwikkeld. Dat, dat hoor ik. Ho Ho is de hoort de situatie, hoe is de situatie voor, voor, voor jou nu, Annemiek? Want je zegt van ik wil het er graag voor in willen tekenen. maar dat, dat heb je niet gedaan. Dan heb je nou, nu heb spijt dat, van? Ik heb, dat, ik heb dat toen niet gedaan, omdat ik dacht van. Ik ben toch te jong en te eigen gerijpt voor maar, Precies. Nu denk ik, maar als je nu je verder durft te gaan. kijken, de komende jaren, wat, wat, wat denk je dan? Want, want... Nou, daar ben ik dus over aan nadenken. Ik denk van, wat ga ik doen? Ga ik mijn uh, huis waar ik nu woon zodanig uh, opknappen dat ik hier ook... Uh, ik heb uh, reuma en ik zal dus op een gegeven moment een heleboel dingen niet meer kunnen. Zodat ik iemand in de buurt heb of misschien het woning mee deel... Uh, waardoor je toch veel zelfredzaam blijft. Maar misschien moet ik het toch... Uh, op zoek gaan naar naar een vergelijkbaar uh, initiatief. Of ergens gaan wonen in de buurt van een van mijn kinderen. Maar daar ben ik nog niet uit. Nee, en en staan, het, staan de kinderen daarvoor open? Heb je het idee dat, uh, dat ze nou, daarvoor op staan? Het, het is zijdelings nog wel eens ter sprake gekomen. Uh, maar nu denk ik nog van nou, misschien moet ik het toch maar zien zo lang mogelijk uh, alleen uh, te redden. Omdat ja. ik ook bepaalde activiteiten heb en die wil volhouden. Uh, en ik weet van mezelf dat ik een nogal ja, dominant type ben. <laughs> dus ik moet niet op de ja, lip ja. zitten nee, nee, ik bij mijn uh, kinderen. En ik wil wel graag contact hebben met Precies. mijn kinderen. Maar als, als, het, als, het daar, als, als het moment daar is, begrijp ik dat ze daar zeker voor openstaan... en uh, willen ze jou ja, zeker dat, dat, in huis nemen. Dat, dat is voor ieder situatie verschillend. Precies, maar ik, ja. vind, ik vind het heel belangrijk dat ook als je ouder wordt, dat je heel erg lang je autonomie kunt behouden. Precies, ja. Heel belangrijk. Ja. Ik wil je bedanken voor dit mooie voorbeeld, uh, Annemiek. Niet te bedanken. En ik Dag. wens je een goede nacht. Dag. Ik ga naar Mettin. Goedendacht. Goedendacht, Metin. Goedenacht. Goedenacht, Metin. Goedenacht. Goedenacht, Metin. Uh, ik wil zeggen dat, dit een hele, dat ik dit een hele goede onderwerp van uw programma vind. Ja. En uh, ik was de meneer hiervoor en de mevrouw daarvoor. Mm -hmm. Ben ik mee eens... Ik ben zelf van Turkse afkomst. Ja. En wat die mevrouw en meneer zei klopt. In Turkije uh, en Marokko vroeger was het ook zo, weet je wel? Dat je dat was niet meer als normaal. Dat je voor je ouders was om te uh, ja. ja. ja. helpen verzorgen uh, op zijn oude, oude leeftijd. De familie zorgde gewoon voor, voor zich. De kinderen uh, groeiden op en die zorgden weer voor die kinderen. En zo ging, ja. het, ging, zo het uiteindelijk ging dat uiteindelijk door. Ja, dat ging een met de traditie. Maar dat ja. was dan bij ons dan zo uh, de jongste dan, hè? De jongste bleef dan thuis, ook als hij getrouwd was. Die bleef bij zijn ouders inwonen tot de ouders overleed. Oké. Okay. Ja. Of, of je het wilde of niet, het, het moest gewoon zo. Jij bent een jongste, dus dan moet je ook zorgen voor ja, je ouders. Ja, de, de, de anderen gaan er dus uit. En de jongste bleef dan thuis. Of het een meisje of een jongen was. Mm -hmm. Als ze trouwde, bleef hij bij zijn ouders inwonen. Okay. Tot de ouders overleden. Oké. Ja. Maar in deze tijd, als ik dan kijk, of het nou in Turkije is het ook een stukje minder hoor. Nou, weet je wel dat de ouders bij de kinderen. tegenwoordig willen ze alleen maar privacy. Uh, bejaardhuis worden ze gestopt, hier ook. Ik ga wel eens regelmatig naar een bejaardhuis. die oude mensen opzoeken. Maar die, die, die mensen worden aan hun lot overgelaten. Zelfs de kleinkinderen, eigen kinderen, niemand. Dat, dat, dat hoor ik van die mensen zelf, hè? van die oude mensen. Yeah, yeah. Dat ze niet komen op bezoeken. En ze zitten alleen maar naar de deur te staren, weet je wel, tot ze een bezoek krijgen. En dat doet me heel pijn. Dat vind ik echt jammer. Ja, omdat. Om, je ja... uh, telkens van vroeger zeg maar niet terecht. Nee, maar ja, goed, je hebt natuurlijk mensen die, hebben, die hebben het heel erg fijn hebben in, in, in, een, in, een, in een opvang- of in een verpleegthuis- of in een zorghuis, Daar hebben ze het heel goed. Maar jij komt dus ja, ook gevallen zijn, maar, tegen, begrijp ik met in, zijn... waarvan je zegt, ja. nou, die zouden eigenlijk bij familie in huis opgenomen moeten worden. Ja, die vinden ik eng eenzaam daar opgesloten te zitten. Tuurlijk, dat is met mijn eigen moeder ook. Die wou ook liever uh, op zijn eigen wonen. Want zij ze zei tegen mij, weet je wel, ik wil opstaan wanneer ik wil. Ik wil naar bed gaan wanneer ik wil. Als ik naar de koelkast loop, weet je wel, of ik mij niet schuldig gevoel is. Het is toch mijn eigen zij. Ze. Yeah, yeah, yeah. En dat respecteerde ik. Maar er zijn ook andere mensen weer, uh, waar ik vertuig van ben geweest, die niet wilden. En die wel daarin... Werden, weet je wel, ...die ze niet wilden verzorgen of zo. En, en, wat, wat, wat, ik en? Me dan, wat ik me dan afvraag met in... Zijn, ...zijn er mensen die uh, vanuit Turkije zeg maar, dat, die, dat, dat gebruik... ...die gewoonte ook meegenomen hebben naar Nederland... ...en die dat ook zo nog uitvoeren op die manier? Ja, maar het is heel minder. Nou, ja? het is niet meer zoals vroeger. En waar heeft het mee te maken? Vroeger, was het, vroeger was het een schande als je dat niet deed, zeg maar. Dan nou werd er over gepraat. Wel? Dan sprak ze aan van hoe durf je je ouder weet je wel, in een verzorgingshuis te laten gaan, weet je wel? of een bejaarduis te stoppen. Wat ben je nou voor een mens, zeiden ze dan. Mm -hmm. Dus dat kon niet, dat was taboe. Maar nu, ik weet niet of het aan de crisis ligt of zo, maar die mensen kennen nergens meer tegen. Dan bemoeit die moeder met leefgewoonten, zeg maar, of ander, allerlei dingetjes. En die mensen kunnen steeds minder hebben, nou, of het nou je ouders zijn of schoonouders. Minder... Het is een moeilijke tijd. Ja, het is niet ze... meer als vroeger. Ze staan er minder voor open. Maar hoe, hoe, als je naar nou kijkt naar jouw moeder, is ze al behoefend, om het zo te zeggen? Wat zegt u? Is je, jou, jouw moeder, is die al heel hulpbehoevend? Heb je straks ook een situatie die daar een beetje op lijkt dat je uh, voor een keuze staat? Uh, nee, mijn moeder wilde het zelf. Maar ze was nog 65. Mm -hmm. Niet echt afhankelijk. En dat respecteer ik. En mijn familie ook. We hebben wel allemaal aangeboden hoor. Van wat moet je nou in je eentje hier, weet je. Waarom kom je niet bij ons wonen? Ja, maar en dat wil... waarderen zei ja. wel, maar zij wilde liever zo hebben. Okay. Ik zei, nou oké. Okay. En dat, dat, dat, ik... gaat, dat gaat allemaal goed als ik het zo hoor. Nou, niet meer, zij is al overleden, helaas. Okay. Maar ik heb het over, ook, over de mensen die wel in de bejaarduizen zijn. En dat de ja, mensen niet die... meer naar omkijken. Ze die... gaan niet eens meer op bezoek. Precies, dat is, uh, dat is het voorbeeld wat je schets, ja. Ja, dat laat staan dat die mensen je naar huis nemen. Maar ja, goed, misschien ja. hebben die mensen ook uh, familieleden die ver weg wonen. Misschien ligt die situatie heel moeilijk dat dat inderdaad misschien niet mogelijk is. Nou, nee, hoor. Die kinderen wonen in dezelfde stad ook nog. Oké. Okay. Dan praat ik wel eens met die oude mensen. Ja. Dan ga ik wel eens een kopje koffie drinken daar of in de kantine. vind ik leuk. Een praatje ja. met te maken. Ja. En, en het voorbeeld wat je net hoorde, wat Arne Mieke schetsen, van een bepaalde uh, uh, ja, leefgroep, een, een wooncombinatie, waar dan ook familie bij de, de, de ouders kunnen wonen? Um, dat, weet, dat weet ik niet. Eerlijk gezegd, ik begrijp de vraag, vraag ook niet echt goed. Ik ga ja. even aan de kant stoppen. Ik bedoel, ik bedoel ermee te zeggen, dat dat voorbeeld wat Annemiek net schetste... over een, een, een bepaalde uh, leefgroep in, in Culemborg, waar heel veel mensen met elkaar wonen... waar ook jongeren ja. erbij wonen, maar waar ook, als het nodig is... dus familie erbij kan gaan wonen. Uh, ja, ik... sommige uh, mensen zijn zo. Maar ik, ik ken hen niet. Maar wat ik wel van de Turken, Marokkanen en zo zie, zoals de mevrouw en meneer zei, maar dat is niet meer zoals uh, voorheen, helaas. En Ik denk dat die cultuur met wat betreft van Nederland... En die landen was ongeveer een beetje hetzelfde. Vroeger waren ze ook heel close ja. in Nederland. Ja. Hulpzaam, voor elkaar zijn. Maar nu is het heel anders, helaas. Het is toch een belemmering om dan bij elkaar te gaan wonen, begrijp ik. Ja. Wat, wat jij meekrijgt. Ja. Ik wil je bedanken, wil bedanken voor je voorbeelden, Mattin. Nou, graag gedaan. Zo, dus ik vind een hele goede onderwerpprogramma. Dank je wel. En uh, toch de aandacht voor die oude mensen even besteed wordt. Ja, nou ja, het is een belangrijk iets. Ik bedoel, jong of ja. oud krijgt daar ooit mee te maken in, met, met deze keuzes. En uh, Nou, dat is interessant om daar ja. inderdaad over door te praten. Ga maar zeker doen. Ja. Ik wens jou een goede nacht met hun. Dankjewel, dat maak ik u ook. U kunt bellen 0800-1121. Uh, ja, zou u uw ouders in huis willen nemen? Of wilt u bij uw kinderen wonen? Zegt u, ja, ja dat, dat, dat, dat lijkt me wel wat. Als, de, als dat kan, als uh, de kinderen dat zouden willen... en ik mag daar komen wonen, dan sta ik er voor open. Maar misschien ziet u ook wel een aantal uh, uh, nadelen. En ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd waarom niet. Heeft dat te maken dan met uh, de rolverdeling in de familie? Misschien familiebanden uit het verleden? Uh, u kunt uh, reageren 0800-1121 the end. Amerikaanse sing songwriter Lisa Gunger, Je hoort het liedje Oké okay, in de Nacht opeen". En aan de telefoon heb ik Marijke. Goedenacht. Ja, goedenacht Marijke. Nou, ik zit, ik zit het even te volgen. Ik zit het zo aan te horen. En dan denk ik, waar hebben we het over? Nou, we hebben het inderdaad over of, uh, of uh, ja, mensen bij kinderen in huis willen wonen... of dat uh, ouders in huis zouden willen nemen. Nou, never, nooit. Nee? Nee. Waarom, niet, waarom niet Marijke? Nou, ik ben 66, ik ken de situatie van Limburg en Brabant. Was dat allemaal zo goed? Dan nou ga ik even uit. Ik zit dus zelf in een appartement. Die is ja. uh, bestendig dat als ik invalide word hier kan blijven wonen. Ik heb zelf een schoondochter, die zit in een uh, verpleeginrichting, werkt ze. Dan moet ik dus mijn kinderen gaan verplichten om 24 uur zorg te verlenen. En dan vraag ik me af, zijn ze wel capabel om die zorg te verlenen? Want zolang je goed blijft, wil je toch zelfstandig blijven wonen en niet bij je kinderen. in. Ja. Dus het is het feit dat als je wat krijgt, tegenwoordig de jeugd hebben niet meer de huizen dat je daar kan inwonen. En dan zeg ik van, waar hebben we het over? Nou ja, er zijn natuurlijk bepaalde situaties op een gegeven moment... en dat wordt er ook gezegd omdat er een vergrijzingsgolf aankomt. Eh, misschien wordt er ook een keer gekort op het zorgbudget... dat er misschien een situatie aanbreekt in Nederland dat, dat, dat er eigenlijk geen keuze is... of dat dat eigenlijk de meest voor de hand liggende mogelijkheid is... om toch maar dan eh, ouders in huis te nemen of bij, bij kinderen te gaan wonen. Ja, maar ben je dan klaar als ouder en als kind... Misschien is het voor sommigen dan wel de, de, de beste oplossing op dat nou, moment. Nou, het, het kan voor sommigen wel, maar je kan niet zeggen van... ik vind het is te algemeen. Ik vind dat moet je per, per persoon bekijken. Natuurlijk, dat, dat is zeker zo. En, en in, in het geval als ik, als ik u zou horen, Marijke, is dat voor, voor, ja, voor u heel anders. Nou, ik, ik heb best be, beperkingen. Ik ben met 55 jaar ben ik al in een 55-plus flat gaan wonen omdat ik gewoon uh, een bepaalde zorg in de buurt wou. Ik zit dus in Utrecht op Leidsche een hele Neelbouwwijk. Mm -hmm. daar, uh, daar is zorg genoeg. Ja, maar, maar, stel, maar stel maar stel Marijke dat, dat u nu op een gegeven moment te horen krijgt van ja, uh, het, het gaat zo niet langer. U moet toch naar een andere zorginstelling en u komt op de wachtlijst staan. U moet daar misschien wel twee jaar op de wachtlijst staan. Uh, u moet maar blijven wachten. Moeilijk, moeilijk. En in de tussentijd zijn er ook misschien ja, kinderen nou, die maar, kunnen zeggen... Ja, maar dan zeggen... is het nood, noodgedwongen. Maar dat is niet een keuze om te zeggen van... Ik wil bij mijn kinderen of mijn kleinkinderen gaan wonen. Ik moet er niet aan denken. Nee. Ik wil gewoon zelfstandig blijven. En als het helemaal niet anders kan, vind ik gewoon dat de maatschappij. Want wat moeten mensen zonder kinderen? De horen gewoon genoeg. Uh, hulp te zijn, dat men, uh, mensen geholpen kunnen worden. Daar moeten we naartoe. We moeten niet gaan zeggen van... we moeten terug naar een situatie van vroeger. He, dat je verplicht bent je ouders in huis te nemen... terwijl je er helemaal geen zin hebt. En de capaciteit in niet. Want laten we zeggen dat tegenwoordig de mensen zo oud worden... en zoveel zorg nodig hebben. Dat... He, en, en is die capaciteit bij de kinderen er wel? Ik, ik ken uh, toestanden van vroeger... En vanuit de we nou dat oudjes helemaal voorkommerden bij de eigen kinderen in huis. Ik zal een heel leuk voorbeeld geven. Ja. Ik was 57 jaar, toen ging ik op een gegeven moment oudjaar, ik was toen alleen, ging ik naar mijn dochter toe. Met de oudjaar, nou ik was vriend met oudjaar, gezellig televisie aan, lekker rustig, heerlijk. En we waren met z'n tweeën toen kinderen gingen naar eigen gang. Ik heb altijd gezegd, geen verplichtingen, jullie gaan je eigen gang. En denk nou, oké, okay, laat maar een keer gaan. Terwijl ik net zo lief alleen zit, hoor. Ja. En ik zit daar en de hele avond MTV. Ik werd helemaal gek. Ik kan het mijn kleinkinderen niet... Ver, ver... Nee. U, werd, u nee. vond dat geen fijne situatie om altijd dat beeld aan te hebben en de muziek nee. mee? Nee, ik zit, ik zit veel liever dan alleen. Ja. ja en ik kan, dat... van de, ik kan me van die kinderen ook begrijpen. Want ik had vroeger ook al die oude tanden. denk van wat moe met al die oude mensen? Ja. En ik moet er nou niet in denken dat ik bij kleinkinderen moet zitten... En met een stel van die schrijvers de hele dag om je heen. Ja. Laat mij lekker rustig mijn eigen dingen doen. Dat mag ook zeker. Ik zou zeggen, doe dat ook zeker, Marijke. En ik wil je in ieder geval bedanken voor je, voor je voorbeeld. Wat je okay. hebt geschetst. En een goede nacht nog. Ik. U kunt uh, reageren via 0800-1121. Vindt u het een uh, goed idee om ja, ouders in huis te nemen... als ja, de, ze hulpbehoevend zijn of worden? Of zegt u van, nou, dat, dat is helemaal geen goed idee. Laten we het gewoon maar bij de zorginstellingen houden, zoals het nu is. Eerst muziek van Terrence Strand Darby. Dit is Sign Your Name in De Nacht op 1. Het jaar 1987... Turnstrand Derby, sign your name, hoorde je in de Nacht op één. En in de Nacht op één praten we dus deze nacht over ja, de zorg van ouders op je nemen. Uh, en dat kan op, op verschillende manieren. En uh, ja, er zijn verschillende voorbeelden ook gegeven. En uh, volgend uur gaan we daar zeker over doorpraten. Over ja, het, het, het, het samenwonen, de, de ouders in huis nemen als de situatie uh, daar is. Of ja, zegt u van, nou, bij de kinderen wonen. Ik, als, als, het, als het moment er is en als het kan en als het willen, zou ik dat heel graag doen. En daar zijn natuurlijk heel veel voordelen en nadelen en heel veel verschillende situaties. Situaties zijn er uh, om dat te beslissen. En uh, komend uur gaan we daar nog over doorpraten. Bijvoorbeeld uh, een, een nadeel zou kunnen zijn. De ouderen willen kinderen niet tot last zijn. Dat is, dat is ook wel iets wat we gehoord hebben, deze uitzending. Dat mensen zeggen van ja, nee, ik, ik, ik kan mezelf wel uh, verzorgen. Maar misschien levert het juist wel iets heel moois op. En willen de kinderen het juist wel heel graag. Dat zou zomaar kunnen. Misschien is dat voor u een situatie of een voorbeeld wat heel herkenbaar voorkomt. Nu kunt u, uh, als u uh, in de gelegenheid bent, bellen naar 0800 1121, maar u kunt ook mailen naar nacht@eo.nl. En ik heb het nog niet genoemd vannacht, maar we hebben natuurlijk ook het gebruik van de Twitter. Dus mocht u een mobiele telefoon hebben of internet, kunt u ook een berichtje sturen naar @deNachtOp1. Dat is @deNachtOp1. Uh, Zometeen de volgt u dus doorpraten over het onderwerp, uh, ja, de zorg van ouders op je nemen. 0800 1121. Tot zo.